Het NOS-journaal. Gert Kluk. Roemer wil Rutte niet aan de meerderheid helpen. Overleden kardinaal Martini in postuum interview. Kerk loopt eeuwen achter. En stortvloedt van kritiek op nieuwe logo van het Rijksmuseum. Het weer vanavond opklaringen. Morgen vrij veel wolkenvelden. Het blijft droog, het wordt 21 graden. De komende week steeds meer zon. En de temperatuur gaat een paar graden omhoog. SP-leider Roemer voelt er niets voor om met de VVD te regeren. Hij zei het vanmiddag in Boksmeer, waar hij op campagne is. Mark Rutte heeft deze week een samenwerking met links uitgesloten. Hij zei letterlijk, ik ga niet samenwerken met de linkse partijen. Beste Mark, ik ga dus niet rechts samenwerken. Laat dat duidelijk zijn. Wee! En ik reken erop dat Dindring Samson er ook zo over denkt... We hebben een lijstverbinding aangegaan. We hebben samen eh, plannen gemaakt. We hebben samen initiatiefwetten gemaakt en dat is mij goed bevallen. Ja, eh, politiek redacteur Margreet Boer, waarom sluit Roemer de VVD eigenlijk zo goed als uit? Nou, dat vindt hij wel zo duidelijk hè, voor de kiezer. Hij wil niet in een rechtsblok straks... en Rutte wil niet als enige rechtse partij in een linksblok. En dan heb je volgens Roemer een heel simpel scenario. Nederland moet heel duidelijk kiezen... wil men linksaf of wil men rechtsaf. En Roemer heeft uh, gewoon niet zoveel op met een keuze voor het midden. Want in het midden liggen volgens hem niet de oplossingen. Dus je ziet eigenlijk heel duidelijk dat hij de tegenstelling links-rechts... ofwel Roemer-Rutte heel duidelijk... Op de politieke agenda wil houden. Ja, Roemer verlangt eigenlijk naar een linkse meerderheid met PvdA en GroenLinks. Uh, ligt zoiets voor de hand? Nou, dat is eigenlijk de vraag. Uh, want ja, er is inderdaad, zoals Roemen net zei, een lijstverbinding tussen SP, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Uh, en hij zegt dus dat hij verwacht dat ze hem steunen he, om deel te nemen aan een links kabinet. Maar. Uh, voor de hand liggend. Je ziet juist dat Samson van de Partij van de Arbeid... de laatste tijd zich duidelijker naar dat midden positioneert. Hè? En dat legt hem duidelijk in windeieren. Want in de peilingen stijgt de Partij van de Arbeid uh, behoorlijk. Uh, Partij van de Arbeid en SP zijn bijna even groot in de peilingen. En ja, de Partij van de Arbeid die zou best kunnen gaan samenwerken met de VVD en ook met andere partijen... in dat midden wat Roemer niet ziet zitten. En dan heb je het over partijen als CDA en D66. En Roemer zegt dus eigenlijk... Ja, als je op mij stemt, dan weet je zeker dat ik voor een echt links-kabinet kies. En ja, twijfel je nou tussen de Partij van de Arbeid en de SP... dan weet je bij ons waar je aan toe bent. En bij de Partij van de Arbeid eigenlijk niet. Dat is een beetje het spel wat er nu gespeeld wordt bij hem. Uh, Roemer zocht een uh, kiezers op. Uh, wat deden de andere lijsttrekkers? Nou, die deed je precies hetzelfde. Want ja, het is zaterdag hè, en dat is... Echt zo'n dag voor partijen, net voor de verkiezingen om de straat op te gaan. Dat zie je elke verkiezingscampagne weer naar de markt, de winkelstraat in, op de foto, folders aanbieden. Uh, de afgelopen week zagen we ze op tv, vandaag zijn ze dus even op straat. Maar natuurlijk weer gevolgd door alle camera's en fotografen. En iedereen zocht een plek op waar ze verzekerd waren van een warme ontvangst. Samsung ging bijvoorbeeld naar de Albert Kuip in Amsterdam. Rutte was in Brabant en Geert Wilders die kreeg veel applaus op straat in Spijkenisse. Is goed? Ja, ja, leuk hier te zijn. Meneer Gwielers, dus, wilt u wel hard maken voor de zon? Absoluut, daar gaan we keihard voor inzetten. Alsjeblieft. Heel veel succes. Oké, okay, hartstikke bedankt. Ik ben okay. het goed bedankt. jongen? Ja, het gaat hartstikke goed. We oude in de foto. Geweldig, wij willen ons best doen. Ja. Absoluut, fantastisch ja, om hier ja. te zijn. Mensen, ja, ik heb al een volle hier, maar ja, want de peer staat ertussen. Hoi, oh, weer een foto. Meneer Samson, hoe bevalt dit? En dit is heel leuk. En dit is al drie maanden ontzettend leuk. Maar op straat lopen, kiezers aanspreken, kiezers proberen over te halen, verhalen aanhoren. dat is wat politiek eigenlijk is. Al die gasten, je hebt het gezien op die tv-debatten, ze maken elkaar voor leugenaren uit. Een puntje op die komt er helemaal niet aan natuurlijk. En iedere keer dat je op ze stemt, dan valt het altijd weer tegen, weet je wel. Dat zal je zelf ook so hebben. Dus ik wacht de laatste debat af en dan zullen we we'll het zien. Het ging niet helemaal volgens plan vanmiddag in Eindhoven... waar een oud Philips gebouw met dynamiet werd opgeblazen. Een flinke knal. Ja, slechts de helft van het kantoor stortte in. De andere helft staat nog en dat was niet de bedoeling. Verslaggever Brug in Eindhoven, je was erbij. Wat ging er nou mis? Ja, ja het ging niet goed. De, de liftschacht die bleef staan met wat beton eromheen. Het bleef niet rechtop staan, een beetje dreigend een soort scheve toren van Pisa zou je het uh, kunnen noemen. Zo werd het ook uh, daar genoemd. Eindhoven heeft er een nieuwe attractie bij. Daar kon best om gelachen worden hoor, daar trouwens. Maar uh, daar zit veel staal in. En ja, te weinig dynamiet gebruikt, waardoor dat laatste stuk niet meeging, maar wel dreigend bleef hangen. Dat was lastig voor de autoriteiten, want er was een noodverordening. Er waren 30 huizen ontruimd. Dat moest allemaal verlengd worden. Urenlang overleg. Nee, het kostte nogal uh, wat moeite vanmiddag in Eindhoven. Goed, het is dus niet gelukt. Je kan zeggen het blijft staan als industrieel monument, maar dat zal wel niet, hè? Nee, nee, dat was ook niet uh, de bedoeling. Je hoort heel veel Eindhoven naar. naar die, er waren trouwens heel veel mensen komen kijken. Het is natuurlijk ook leuk om te kijken naar zoiets. Maar er waren ook gemengde gevoelens. Heel veel mensen hebben gevoel met Philips. Veel mensen kenden het gebouw. Het, het was de kamer van Frits Philips. De oude Frits zat bovenin, keek over Eindhoven, over al die gebouwen van Philips. Velen kenden die kamer kennen de persoon van, van Frits Philips. Dus je hebt best moeite mee dat er weer zo'n stukje industrieel erfgoed verdwijnt. Maar goed, het wordt gesloopt van de week. Hoe gaan ze het doen? De kogel gaat er tegenaan. Niet meer met dynamiet, maar met een zware metalen kogel moet het gebouw omgebracht worden. En ja, dat zal de komende dagen, de komende week zal dat gaan gebeuren. Theo van Brugge in Eindhoven. Prins Willem-Alexander heeft een krans gelegd bij het Indien Monument in Roermond. Daar worden de militairen herdacht die tussen 1945 en 1962 sneuvelden... in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Na de kranslegging werd een minuut stilte gehouden... en vlogen vier F-16's in een speciale formatie boven het monument. Bij gevecht in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea... kwamen ongeveer 6200 Nederlandse militairen om het leven. Afgelopen nacht sloot de voetbaltransfermarkt. Belangrijke trend, grote clubs kopen steeds vaker jonge talenten. En dat moet verboden worden zegt de European Club Association, een organisatie voor Europese voetbalclubs. Volgens Maarten Fontijn van die organisatie... blijkt een transfer op hele jonge leeftijd zelden succesvol. Wat zie je met al die jonge spelers die vanaf 16 of 17 naar het buitenland gaan? Die worden gekocht door een club en die, gaat, die neemt 10, 20 jeugdspelers... en je hoopt dat er één lukt. En die spelers komen dus niet aan spelen toe. Terwijl je hebt in Nederland een prachtige basis met de Eredivisie om te rijpen. En daarom doet de European Club Association een aantal voorstellen. Eerst eerste is uh, investeren in eigen jeugdopleiding. Het tweede is geen transvers onder 18. Ten derde het eerste professionele contract bij de opleidingsclub. Ten vierde de opleidingsvergoeding per jaar verdubbelen. ADO Den Haag ziet regelmatig heel jonge talenten vertrekken naar clubs met meer geld. Maar legt ouders wel de vraag voor of zo'n overstap verstandig is voor zo'n speler. Wilfred van Leeuwen, hoofd jeugdopleiding van ADO Den Haag. Zij moeten ervoor zorgen, in eerste instantie samen met ons... dat het kind zich veilig voelt, zich op zijn gemak voelt en daardoor zich ontwikkelt... Ja, en dan moeten die ouders maar uiteindelijk beslissen of zij dat ook zien... dan, dan is het natuurlijk zaak dat zij door de dollartekens dollar heen prikken. De aanbevelingen van de European Club Association... worden over twee weken aan de voetbalclubs gepresenteerd. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. Gisteren overleed in Italië kardinaal Carlo Martini. In zijn laatste interview heeft hij gezegd dat de Katholieke kerk... 200 jaar achterloopt op de rest van de samenleving. Het gesprek is gepubliceerd in de krant Corriere della Sera. Stijn Vens, kenner. goedenavond. Wat was Martini voor man? Martini was ruim twintig jaar aardwisschop van Milaan. Na Rome het grootste bisdom van Italië. En dat was tijdens het pontificaat van Johannes Paus II. En die was echt de held van de, soms zegt, de conservatieve katholieken. En Martini meer de held van de progressieve katholieken. En dat maakte hem heel lang tot een soort schaduwpaus. Maar hij was ook in Italië een zeer gerespecteerde publieke figuur. En dat blijkt, wel, want er staan vandaag duizenden Milanezen in de rij... Om, uh, om afscheid van hem te nemen. Ja, In die Italiaanse krant is dus een, een, een postuum interview met Martini verschenen. Eigenlijk uh, laat hij een testament daar met opmerkelijke uitspraak. U heeft het gelezen, wat viel u het meeste op? Nou kijk, hij was nooit de beroerd, die uh, Carna Martini om vragen te stellen... als het gaat om de meest heikele thema's in de katholieke kerk. Uh, Seksualiteit, uh, de positie van de vrouw, getrouwde priesters. Maar voor zijn doen uh, komt hij fel uit, uh, fel uit de hoek. He, als je zegt dat de kerk 200 jaar achterloopt... En hij zegt ook over seksualiteit, uh, kijk als, ik, als wij als kerk merken dat de boodschap van ons op het gebied van seksualiteit door, geen, door weinig katholieken meer gehoord wordt, dan moeten we ons dat aantrekken. En dat vind ik ook Martini. Hij was nooit de man van de barricade, maar hij deed het ook uit liefde voor de kerk. En toen hij dit interview gaf, wist hij dat hij ging sterven en... Uh, en daarom wilde die kerk toch nog even wat meegeven. De kerk waar hij zo van gehouden heeft. En goed, hij zegt ook, de kerk moet geen reuze zijn... ten opzichte van mensen die gescheiden zijn. Vrouwen moeten een grote rol krijgen in de kerk. En het allemaal punten die de laatste tientallen jaren... eigenlijk zijn afgehouden door, uh, door de kerk. Uh, wat betekent dit voor paus Benedictus eigenlijk? Ja, kijk, de twee worden altijd tegen elkaar neergezet. Eh, als twee tegenpoden. Maar ik weet dat deze paus Martini zeer respecteerde. Wat het voor deze paus betekent, is dat er nu Martini is overleden... en ondanks zijn leeftijd deed hij nog met enige regelmaat dit soort uitspraken... steeds minder mensen komen die dit soort uitspraken doen. En daarin kun je zeggen dat nu zeer voor de paus... maar voor de kerk in het geheel... het wel wat rustiger zal worden in de kerk. En veel mensen vinden dat toch wel jammer. Je kunt ook zeggen, het wordt leger. Het wordt leger en uh, Martini was een uitzonderlijke figuur... maar met hem gaat eigenlijk de laatste grote leider... van de progressieve beweging binnen de katholieke kerk heen... En er is eigenlijk geen vervanger. Dank u wel voor deze toelichting, Stijn Fens. De politie heeft onder een huis in de meren in de gemeente Utrecht een dode man gevonden. Hij lag in de kruipruimte onder het huis van zijn buren, waar hij volgens de politie stroom wilde aftappen. De politie. Een bekende van hem was bij zijn woning vanochtend en zag dat de kruipruimte open stond. Hij zag toen vervolgens ook een, een stroomdraad daar lopen. Hij heeft toen direct de politie gewaarschuwd dat deze meneer dus via de kruipruimte bij de buren terecht is gekomen... en daar dus stroom wilde gaan afstappen. Maar dat is vreselijk misgegaan. Het nieuwe logo van het Rijksmuseum heeft tot een stortvloed aan meldingen geleid... bij de stichting Signalering Onjuist Spatiegebruik. Sinds de lancering van het logo met een spatie tussen de delen Rijks en Museum... zijn in anderhalve week honderden klachten binnengekomen. Voorzitter Dings van de stichting Deel jaren vecht tegen het onjuiste gebruik van spaties in Nederland... spreekt van een joekel van een taalfout... De ontwerper van het logo zegt dat de spatie tussen Rijks en Museum daar hoort, omdat het voor haar gevoel twee woorden zijn vanwege de koosnaam Rijks. Maar volgens Dings is het gewoon fout. Sport. De veertiende rit van de Vuelta eindigde bergop en werd wederom een prooi voor Joachim Rodriguez. Gio Lippens. Dan zag het er trouwens kort voor de finish van die etappe op de Puerto Dancares, hè. Eerste echte zware bergetappe in deze vuil. Dan zag het er niet naar uit, want Alberto Contador was weggesprongen uit de groep met favorieten. Een groep die streed om de dagzegen en natuurlijk ook om het algemeen klassement. En hij wist het Contador, als hij negen seconden zou pakken op Rodriguez... dan zou hij met de bonificatie sowieso op de eerste plek in het algemeen klassement terechtkomen. Maar vlak voor de finish, een paar honderd meter voor die finish, kreeg hij dat mannetje in het rood, Joaquin Rodriguez weer in het wiel. En die sprinten uiteindelijk naar de overwinning toe in deze etappe. Ik zei het al, de eerste echte bergetappe van deze Vuelta. Morgen volgt er nog één, want dan gaan we naar Lagos de Covadonga. En overmorgen krijgen we een aankomst op de verschrikkelijke Quito Negro. Drie loodzware etappes, waar Rodriguez in ieder geval duidelijk heeft gemaakt... dat hij deze Vuelta echt serieus zijn zinnen heeft gezet op de rode trui. In de tijdrit verloor hij afgelopen week al weinig tijd. Nu slaat hij weer toe in een bergetappe waarin eigenlijk niemand hem echt verwachtte, want deze etappe zou te lang zijn voor hem. De bergen zouden te zwaar zijn, maar hij wint gewoon weer en pakt dus kostbare seconden voor het algemeen klassement. De tweede en meteen ook laatste etappe van de Worldport Classic is gewonnen door Raboreno Theo Bos. Mede door het goede rijden van zijn ploeg kon hij in de massasprint Grijpel en Bonen verslaan. Ja, die jongens hebben perfect gedaan. Het was wel even tricky. ik vloog een pakker in het wiel, maar Ik zag de, de roze schoentjes van Grijpel komen en ik zag hem rechts passeren. ik weet iets van mijn lijn. En uh, hij kon het redelijk houden. Oh, ik ben er wel blij mee. Het was de eerste editie van de Worldport Classic. Een rittenkoers van Rotterdam naar Antwerpen en weer terug. De winnaar van het eindklassement, Tom Bonen, was tevreden over de opzet van deze nieuwe koers. De organisatie is top, dat is ASO. Dus je kunt er niet veel op aanmerken. De parcoursen hier ja, die zijn waar ze zijn. Je kunt moeilijk op andere manieren van Rotterdam naar Antwerpen en terugrijden. Dus het kan natuurlijk altijd nog veiliger. Maar dat is het aandeel al als je in het centrum moet aankomen. Uh, gisteren was echt oorlog, was echt uh, een dag zoals dat je er niet veel meemaakt en vandaag uh, iets rustiger, maar toch nog altijd heel snel. En heel hect is het finale, dus ik ben blij dat ik, uh, dat ik het uh, als winnaar kunnen afsluiten. Feyenoord kan de komende vier tot zes weken niet beschikken over aanvoerder Stefan de Vrij. De verdediger heeft een scheurtje in zijn hamstring opgelopen tijdens de verloren Europa League wedstrijd tegen Sparta Praag. En op de Paralympische Spelen heeft Nederland er weer een medaille bij, baanwielrenster. Alida Norbuis behaalde zilver op de 500 meter. Norbuis zal op deze spelen nog twee keer in actie komen. De hoofdpunten van deze uitzending. De politieke kopstukken zoeken een op in het land. De gisteren overleden kardinaal Carlo Martini heeft in zijn laatste interview gezegd... dat de katholieke kerk 200 jaar achterloopt op de rest van de samenleving. En stort voet van kritiek op het nieuwe logo van het Rijksmuseum. Dit was het uitgebreide nr journaal zo dadelijk Pavlov van de NTR.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 Dit is Radio 1, NTR, Pavlov, Henk van Middelaar en Marcia Belman. Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Het moet u ook wel eens zijn overkomen dat u naar huis bent gereden... en zich ineens realiseert dat u niet meer weet hoe u een bepaald deel van de route gereden heeft. In dat geval heeft u op de automatische piloot gekoorst. Met die autos, uh, maar die automatische piloot kan u in de weg zitten... als u in nieuwe situaties terechtkomt. Dan moet u namelijk juist doelbewust handelen. Maar kan iedereen dat? Straks een gesprek met onderzoekster Sanne de Wit... van de Universiteit van Amsterdam. En in deze verkiezingsdebatten... proberen lijsttrekkers elkaar af te troeven met cijfers en argumenten. Maar de kiezer kijkt allereerst of de betreffende man of vrouw deugt. En als we iemand vinden deugen dan blijven we zo iemand trouw. Ook als hij onzin verkoopt, of zelfs leugens. Hoe dat zit, legt ons psycholoog Willem van der Does uit. Hij is verbonden aan de Universiteit van Leiden. En bij onze tafel over dit onderwerp zit ook Ingrid Wel. Zij is politiek verslaggever voor dagblad trouw. En misschien heeft zij haar geheel eigen observaties... wat betreft het gedrag van politici. Willem van der Does, hoe kan dat nou? Als we iemand, vinden deugen die on, hè? Dat we iemand vinden deugen die onzin of leugens verkoopt... en die we ook ontdekken dat het niet waar is? Nou, kijk, ons beeld is natuurlijk niet uh, bestand tegen al te veel leugens. Maar het is zonder meer een feit dat we uh, bij eerste kennismaking met iemand... en dus ook met een politicus... gewoon een grove analyse maken van uh, like, dislike. Deugt hij niet? En ook... Is er een connectie? Be begrijpt deze man of vrouw mij en mijn uh, zorgen? Als het een politicus betreft. Mm -hmm. En uh, als je eenmaal een uh, voorkeur hebt gevormd... dan moet er wel inderdaad iets gebeuren voordat dat weer wijzigt. En dan ga je ook informatie die je hoort in een, uh, in een bepaald daglicht zien. Dus ja. de een hoort dan ook andere informatie dan de ander. En, en werkt, het, werkt het ook omgekeerd? Hoe bedoel je, omgekeerd? Nou ja, je vindt iemand niet deugen. Maar uh, ja. je, je, dan ja. ga je ontdekken... Goh, die, die heeft zijn argumenten goed op een rijtje. Uh, die, die, die is aardig tegenover de andere debat, uh, de mensen aan het debat. Ga je dan denken... Maar nou, toch deugt hij niet. Uh, als een beeld zich eenmaal gesetteld heeft... dan is het vrij moeilijk dat te veranderen. Maar natuurlijk niet onmogelijk. Maar het is voor een politicus wel belangrijk... om, uh, om te realiseren dat er een groot deel van, de, van het ele ele electoraat is dat hem niet moet. En uh, hij kan op zijn kop gaan staan uh, en ze zullen hem niet moeten. Dus ja. hij kan zich veel beter richten op, zijn, op dat andere deel... dat hem wel moet en zorgen dat hij die, die motiveert om op te komen. En mm -hmm. op de op grote middenmoot die nog twijfelt. Ja, de, de zogenaamde zwevende ja. kiezer die ja. nog niet weet. Ja, en dus in een campagne heeft het niet zoveel zin... om te proberen iedereen aan te spreken. Dat lukt je toch nooit... En als je dat probeert, dan, dan zijn er heel ja. veel valkuilen. Maar dat proberen ja. ze wel, toch? Nou, de, de een meer dan de ander. De Wilders probeert dat helemaal niet, om iedereen te plezieren. Die, die, die weet heel goed wat zijn, wat zijn mm -hmm. achterban is... en heeft geen probleem om de rest van het electoraat ook te schofferen... als dat nodig is. Maar de anderen? De anderen um, die, die zijn inderdaad meer bezig met zoveel mogelijk mensen aanspreken. Dat, dat klopt, ja. Nou, uh, ging het deze week niet zo goed met de peilingen voor de SP. Um, acht zetels zouden ze in de peilingen verloren hebben. Misschien hebben ze er nu intussen weer wat bij gekregen. Hoe is dat te verklaren? Als mensen al zo... Eigenlijk de meeste mensen hun keuze al hebben gemaakt... Nou, dat laatste weet ik niet of dat zo is. Uh, en, dus ik ben ook geen... Ik ben geen politicoloog. Maar de, ja, de, de campagne is dus laat op gang gekomen. En de, je ziet dat, er, dat de debatten impact hebben. Dat, dat het dus zin heeft om campagne te voeren. En... Uh, ja, Roemer heeft misschien uh, acht zetels verloren... maar hij staat nog steeds op behoorlijke winst, dacht ik. Ja, dus, uh, ja, ja, ja, ja, dus, dus er dus, ja, uh, dus gaat nu een sfeer ontstaan van hij is kwetsbaar en hij gaat zakken. En hij moet dus oppassen dat dat niet een soort zelfvervulling prophecy gaat worden. Ja. En, de, en dus uh, zich niet kwetsbaar tonen. Nou, ja. we, gaan, we gaan even ja. luisteren naar Roemer, want hij heeft zelf over dat optreden... waarin hij zichzelf niet zo geweldig vond, iets gezegd. Het hoort er toch een beetje bij, meneer Roemer, dat uh, als je groot bent... iedereen ook kijkt van, nou, is dat wat voor mij? Uh, zeker, zeker. En dat blijft dan soms ook even niet tot gevolg. Maar dat betekent dat ik misschien ook wel wat minder aardig moet blijven. Ik was altijd die hele vriendelijke, aardige jongen. Maar uh, uh, kijk, we zijn hetzelfde gebleven, ons programma is hetzelfde gebleven. Uh, dat betekent dat we gewoon uh, moeten zorgen dat we de komende zeven debatten... en de komende twee weken er even flink steking aan gaan. En ik ben daar eigenlijk ook niet zo bang voor. En Emile Roemer gaat dus meer eens het andere laten zien? Nou, misschien wel. Ja, hij gaat meer zijn tanden laten zien. Ik geloof dat we dat uh, eergisteren al een beetje konden zien. Hè? Uh, is het verstandig om dit aan te kondigen? Om het aan te kondigen? Nou, het, <laughs> kl ja, het klinkt niet zo goed. Uh, hij is nee, niet, het klinkt overtuigend niet zo goed. Hè? Nee, het klinkt niet zo overtuigend om dat aan te kondigen. Het is wel verstandig om het te doen... op, op momenten dat je persoonlijk wordt aangevallen. is ja, dus als je persoonlijk wordt aangevallen, dan moet je, je terugslaan. Waarom? Om omdat mensen niet graag op hun vliezer stemmen. En daar hebben ze ook groot gelijk in. Als je, als je die, die persoonlijke harde debatten niet aan kan... waarom zou je dan iemand dan toevertrouwen... dat hij ons in Europa gaat vertegenwoordigen? De, dus dat... die reflex van ja. ik heb met hem te doen of ik heb met haar te doen... levert niks op? Nou, weinig stemmen, denk ik. Wat denk jij, Ingrid wel als je Roemer uh, hoort? Ja, uh, ik vind het ook niet verstandig om te zeggen... Dat, uh, dat je van plan bent om terug te slaan. Ik vind dat ook, je kan het prima doen... Uh, je moet niet over je heen laten lopen, zeker niet in debatten. Maar door het te gaan zeggen zal alle focus daarop liggen... van de debatleiders, maar ook van uh, de andere lijsttrekkers. En zo gauw die dat gaat doen... Dat hebben we ook gezien, hè? want ja. er werd hem ook meteen gevraagd... van uh, uh, uh, meneer Roemer, ging het beter dan afgelopen zondag? Ja, ja en van tevoren, ja, van tevoren vroegen ze al... wat bent u van plan anders te gaan doen? En probeert u er met een grapje uh, mee weg te komen... wat misschien wel verstandig is. Want om nog meer bekend te maken van je tactiek... lijkt me helemaal onverstandig. Dus toen zei hij, uh, ja, ik, ik zal de anderen over tafel trekken. Met, ja. met een glimlach. Ja. Um. Maar en... het laat toch ook zien dat iemand gewoon eerlijk durft te zijn? Ik heb het niet zo goed gedaan. Sanne? Sanne de Weert, Je zit te knikken. Ja, je bent ook klinisch psycholoog, dus je hebt er vast verstand van. Uh, nee, ik ben experimenteel oh, psycholoog. Exper <laughs> um, ja, het, het komt wel heel erg sympathiek en uh, betrouwbaar uh, over. Ik, ik vraag me ook af of het verstandig is. Misschien is het iets te aardig. Maar, uh, nou ja, misschien ja. is het wel een, een, een mooie eigenschap, maar niet voor een uh, politiek leider. Ja. Ja, wel gezellig om misschien uh, een pilsje mee te vatten. Ik kom ook uit uh, Brabant. Maar uh, ja, als politicus is het misschien niet zo verstandig. Ja. Hij is natuurlijk wel vrij groot uh, geworden in de peilingen... omdat hij zo gemoedelijk is en aardig is. En dat is wel wat nu uh, wat zijn imago is. Uh, dus ja, daar moet hij... Uh... Maar, nou, je, je, het, is je is het is gevaarlijk het om als politicus je zwakke kanten te laten zien. Dat heeft Wouter Bos... Uh, Ervaren. Die uh, zat te, te, na een verkiezingsnederlaag te mijmeren. Uh, dat misschien wel beter was zo. Dat tweede is ook een hele mooie plek. Ja, en ja dat, dat soort dingen zijn dodelijk. Die, die, die, ja, maar dan doet Buma het helemaal verkeerd. Hij heeft in de NEC gezegd... het is helemaal niet zo... ja, ik leg me er al bij neer dat het een enorm verlies wordt. Ja, dat ontkent hij geloof ik nu oh. weer. Maar dat zou <laughs> inderdaad heel onverstandig zijn. Ja. Daarom nam dan, hij het heel snel terug. Ja, ja oké. Okay. Ja. Ja. Nou wat, wat, ja. wat ik wel erg opvallend vind... is dat... Uh, de, wij hebben het nu over Roemer. En daar gaat het eigenlijk al een paar dagen over. En het gaat ook veel over Rutte. Die, of die geleug, uh, gelogen zou hebben ja. of niet. D degene die, de die weer buiten de radar blijft, is eigenlijk Wilders. De, de, de uh, terwijl als iemand nou het vuur aan de schenen gelegd zou moeten worden... over een loopje nemen met de waarheid, ja. dan is het Wilders. Ja. Hij gaat ook uh, veel debatten uit de weg. Hij gaat veel debatten uit de weg, uh, maar dat, wordt, dat, worden, uh, dat laten ze ook toe... Um, hij laat de helft van zijn verkiezingsprogramma niet doorrekenen door het CPB. He, dus we, de, hij zegt, het programma staat, we gaan uit Europa. Dat laat hij niet doorrekenen. En dan maakt hij goede ja. sier met de positieve resultaten die hij dan scoort. Ik vind het onbegrijpelijk dat de andere partijleiders dat accepteren. Maar waarom, en, waarom gaan ze er niet op in? Nou, kijk, wat ze, Rutte heeft het geprobeerd bij Knevel en Van der Brink... om dat onderwerp uh, ter sprake te brengen. U laat dat niet doorrekenen. Wilders zit er bovenop en die zorgt dat, die, dat het gewoon niet hoorbaar is. Die, die, die, die denkt, die denkt dat, is een, dat is een Achilleshiel. Het punt niet laten maken. Dus die gaat er doorheen schreven, letterlijk. En Rutte komt niet uit zijn woorden en de debatleiders grijpen niet in. En uh, dus het is... Het, het vergt wel heel veel uh, kracht uh, als die beter... om op dat moment dan over Wilders heen te gaan... en toch het punt te maken. Hij, hij, hij laat het gewoon liever in een chaos eindigen. Nou, dat betekent dus eigenlijk dat je dat soort omstandigheden... niet zou moeten accepteren. Dus ik vind, ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk... Maar wie moet uh, dat niet accepteren? De, de ja. camp campagnestaven van de, van, de van, de partijen, van de middenpartijen. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat ze zich... Ja, je uh, kan hem niet dwingen op te komen dagen. Je kan hem niet dwingen... zijn mond te houden. Is... Je kan toch uh, eisen stellen aan... waar je je lijsttrekker aan blootstelt. Dus je kan zeggen van... nou, uh, debat prima, maar dit en dit... is het format. We willen, we willen ons ook niet uh, blootstellen... aan, uh, aan Frits Wester bijvoorbeeld. Uh, dat soort dingen. En, uh, en anders komen we niet. En ik denk dat, uh, dat, dat, dat... die middenpartijen dat zou moeten doen. Want het format wat nu gehanteerd wordt is koren op de molen van uh, populistische partijen. Als je als een je genuanceerd verhaal hebt, dan kom je niet aan de bak... in, de, in het voor, format wat nu gehanteerd wordt. Er wordt heel vaak het, gezegd, een modder met modders smijten... Ja. En, en dat soort onaangename bezigheden, dat werkt niet. Ja, het werkt heel goed, ja. Het werkt wel? Ja, het werkt heel goed. Het gaat, uh, voor je het weet blijft die modder kleven. Uh, dus de, je moet het format zo maken dat er, dat er meer tijd is voor repliek. Ja, dus het uh, is elke keer een halve minuut en dan, daarna mag iemand uh, reageren... maar de, de ander mag alweer onderbreken. Uh, de, en dan, dan kan het al gauw in een chaos eindigen. Als je kijkt naar Amerikaanse verkiezingsdebatten... tenminste de presidentsdebatten... Uh, dan gaat het twee minuten de een. Dan twee minuten repliek de ander. Dan mogen ze nog eens vijf uh -huh. minuten op elkaar reageren. Het is natuurlijk ma veel makkelijker ook als je maar twee kandidaten ja, het maar twee. hebt. Maar uh, het, het punt is dat, dat het, het format van die debatten werkt populisme in de hand. Maar u, u, u uh, uh, um, komt met het voorbeeld van Amerika. Hè? Uh, ja? Gaat het er daar ook emotioneler aan toe? Ja, veel. Uh, veel negatiever. Je ziet een beetje wat er kan gebeuren als uh, het negatieve campagnevoeren... hier echt uh, aan zou slaan, dat, wat het risico daarvan is. Dat, dat de totale polarisatie... En, uh... Maar het, het, het is natuurlijk ook wel um, uh, de vraag of dat ooit zover komt. Want uh, uh, bij ons uh, moeten uh, partijen toch ook een coalitie gaan vormen. Dus ja. we kunnen ook niet al te ja. veel modder gooien. Er is dus een soort natuurlijke rem... Uh, uh, Wilders heeft wel die grens behoorlijk verlegd. En die is ook in staat om dat, om dat dan uh, na de verkiezingen... om gewoon weer de knop om te draaien. En, en dan uh, enthousiast te gaan samenwerken. En uh, enthousiast? Dus die, uh, <laughs> ja, maar, toch. Maar even, even terug naar die emoties. Hè? Want uh, waarom, is het, uh, waarom zijn die emoties zo belangrijk? Omdat dat... Uh, omdat kiezers op, met name op basis van emoties hun stem bepalen. Dus dat, dat is uh, wat een uh, verschil tussen meer rechtse en meer linkse verkiezingscampagnes. Linkse verkiezingscampagnes die, uh, zijn vaak een, uh, uh, het uiteenzetten van standpunten. Omdat dat ook vaak de standpunten zijn die voor de meeste mensen economisch het beste uitpakken. De meeste de mensen met midden en lage inkomens die hebben over het algemeen meer aan linkse partijen, omdat ze meer voor hen doen. Uh, dus de rechtse partijen die doen meer een emotioneel appel op normen en waarden... of op, op, op, op nationalisme, um, omdat dat... Omdat ze de, en dat is, en dat is toch waar ze ook dan uh, een grotere delen van het electoraat mee aanspreken. Dus ook die lage en middeninkomen? Ja, zeker. De, het is, als je nou, in Amerika is dat het altijd wat makkelijker te zien met die twee partijen. Maar als je nou ziet Bush tegen Kerry. Het is toch ongelooflijk dat, dat een gemiddelde fabrieksarbeider in Amerika op Bush stemt. Uh, uh, terwijl die enorme belastingverlaging voor de allerrijkste uh, doorvoert. Uh, dat is toch tegen je eigen economische belang in ja. stemmen. Hoe komt dat wij zo dom zijn? Nou, ik weet niet of het per se dom is. Uh, nou ja, u zegt e het zelf. Je ja, ja. die stemmen tegen hun eigen belang in. Economische belang. Maar uh, ja, soms uh, stem je op degene die je vertrouwt uh, in plaats van... Uh, de, de, dat, dat is niet per se dom, omdat die standpunten, dat weten de meeste kiezers ook wel... die zijn van beperkte houtbijt mm -hmm. ja, datum. Zeker in deze economisch barre tijden. De, wat je nu vindt van de hypotheekrente aftrekt... Ja, ik denk niet dat uh, het electoraat daar nou blind vaart. De, die, die snappen heus wel dat dat weer ingewisseld wordt. Inrit Wil, uh, uh, als je het hebt over emoties uh, in Den Haag... wat zie jij daarvan terug? Nou, ik, ik deel de analyse wel dat emoties heel belangrijk zijn. Zo zie je inderdaad dat Wilders uh, inspeelt op uh, de angst van mensen. is ook een emotie. Uh, en daarmee uh, scoort... Uh, ik zou het niet zo zwart-wit willen zeggen... dat uh, met emotie en een, een, een capabele lijsttrekker op dat punt alles gewonnen is. Ik denk wel degelijk dat het partijprogramma nog uh, uh, een grote rol speelt. Niet dat mensen die lezen, maar uh, ze, ze, ze willen echt wel uh, een partij... die ook voegt naar hun ideeën. Um, anders, ja, twee jaar geleden is het ook wel een beetje verbazingwekkend. Dat uh, dat kan misschien meneer Van der Does dan ook uitleggen... dat de heer Rutte uh, heeft gewonnen. Want wat was de emotie die hij erin legde in de campagne? Hij was eigenlijk de veroorzaker van de crisis, crisis zeggen de mensen op links... met zijn neoliberale beleid. En toch... De twee, hij... de twee jaar geleden dat ja. Rutte won. Ja, Volgens mij is dat uh, de, hoe moet je het zeggen, de, de bijwerking van de, uh, de campagne van de PVV... De, de, op een maand voor de verkiezingen stond PvdA, Cohen, uh, wel tien zetels voor. Mm -hmm. de, toen volgde een enorme karakteraanval van uh, Wilders op Cohen. Dat heeft uh, de PvdA echt zetels gekost. Ja. En uh, uh, de, de mensen die dat tegen de borst stuiten... Zo'n felle aanval, die zijn die ik van ja, ik ga niet op iemand stemmen die zo, zo hard een keer gaat, die zijn dan naar de VVD gegaan, denk ik. Ja. Dus, dus Rutte heeft Dankzij vorige anderen. keer gewonnen door zich rustig te houden. Ja. Maar, maar door naar die mensen te kijken uh, hoe ze zich gedragen. Krijgen we dan ook echt een beeld of iemand een capabel leider is? Als ja, we even terug gaan naar Amerika. Was Bush nou zo'n capabel leider? Uh, nou, <laughs> dat ja. zou ik niet durven beweren. Nee. nee. nee. Dus, dus waar letten we dan eigenlijk op als we op mensen letten... die in een debat met elkaar zijn? Ja, toch uh, of die op zijn gemak blijft. Of, of die stevig overkomt. Uh, en... Uh, ja, nogmaals, of er een connectie is. Of er, of die, uh, nee, die connectie, daar bedoelt de, u mee of, uh, of ze wat voor ons, de, ons doen? Ja, nee, of ze normen en waarden delen. Okay. Uh, die emotie. Ja, emotie delen, ja. Is iedereen uh, even gevoelig voor uh, emoties in de politiek? Oeps, huh. nou, uh, dat zal wel niet. Maar, <laughs> maar, uh, maar zijn, zijn er uh, mensen die, die uh, alleen op hun emotie afgaan... en mensen die uh, voornamelijk met hun verstand een keuze maken op, uh, op een partij... Ja, uiteraard is daar, is daar verschil in. Uh, de, de, de, de kieswijzer en kieskompas zijn uh, ook erg, erg populair. Dus mensen willen wel degelijk weten wat de precieze standpunten zijn. Uh, ik, Olle, ik, hoor wel eens, ik heb laatst nog in een collegezaal gevraagd uh, wie heeft hem ingevuld. En dat <lacht> was bijna iedereen. En, uh, en de is, is vraag: komt er uit wat je dacht? bijna nooit nee. en dan ja dan kies ik toch maar een wat ik al eerder dacht. Maar u heeft ook wel eens een voorbeeld gegeven van uh, een, een linkspoliticus politicus en een rechtspoliticus die elkaars um, standpunten uh, uitspraken. En dan blijkt eigenlijk dat de, de linkse politicus um, uh, nog steeds achter um, de, de, de linkse uh, leiders, nou, dus, hij uh, die de, rechtse uitspraken deed. Ja, in de jaren zeventig is er geloof ik een keer een grapje uitgehaald dat uh, van uh, Wigel en van Tijn... elkaars speech voorlazen. Voor een nietsvermoedend publiek. En dat bleek dus de kiezer. En, uh, ja, dat, dus ja. De, de kiezer, de, dat gaat erin als... Koek. Uh, ja. Ja. Ja. Nou ja. Ja. Hoe, hoe, hoe zit het eigenlijk... bij uh, uh, uh, het beoordelen... van gewone mensen? We hebben het nu over politici. Maar zijn we dan ook zo snel... met die deugd en die deugd niet? Ja. Ja, de, de eerste indruk is, uh, is, is belangrijk en, en, en wordt snel gemaakt. En dus, is, nogmaals, is het is niet onveranderlijk. Nee. En natuurlijk niet. Maar uh, er moet wel, op een gegeven moment als het zich zettelt... ga je steeds meer dingen zien in het licht van het beeld wat je nou eenmaal hebt. Ja. En dan, en dan uh, uh, ja, negatieve dingen zie je niet. En, uh, dus en, en letten, we, letten we vooral op lichaamstaal of op, op klank? Wat letten we op? Uh, uh, we, we letten vooral op, bij politici denk ik... Uh, ja of, ze, of het, uh, hun gedrag congruent is met hun tekst. Uh -huh. en, uh, en dus als dus iemand de... uh, uh, uh, um, iets heel sympathiek zegt... Over iets, dan moet hij ook een soort warmte uitstralen. Of als hij boos is, moet je dat ook aan zijn houding kunnen zien. Niet alleen aan de woorden. Nou, nee, niet per se. Dat, uh, je kan natuurlijk ook... Uh, uh, krachtig overkomen als je op een hele onderkoelde okay. manier iemand uh, de waarheid zegt. Ja. Dat, uh, maar we ja, waren ja, bezig ja. met die kenmerken. <laughs> ja. He, dus je let ja. op uh, of de, of wat hij ja, zegt. Nou, met... Ik denk dat het voor een, een, een politieke campagne uh, belangrijk is om een bepaald beeld te schetsen. Uh, dus uh, de, dus uh, niet, die, de, uh, niet zo focussen op die losse standpunten, maar een bepaald beeld schetsen. Zo, en moet zeggen dat wilde dat vorige keer en ook nu weer het beste doet. Want hij schetst een heel... Maar hij maakt het zichzelf natuurlijk ook het gemakkelijkst. Hij, hij maakt, neemt ja, één thema. Hij neemt één thema, maakt een enorme hyperbol van Europa. Een monster, veelkoppig monster dat ons uitzuigt. En, het, en het, de slimme daaraan is dat de anderen meteen in de verdediging worden gedreven. Ja. Hij maakt zo'n extreem uh, voorbeeld daarvan... dat de anderen dan zeggen van ja zo erg is het nou ook weer niet. Dus die gaan de positieve dingen noemen. En dus een soort middenpositie, een wat milder euroceptische houding... is nauwelijks meer aan te nemen. Want dan ben je weer met Wilders geassocieerd. Ja, ja. Um, uh, het duurt nog heel even voordat het uh, 12 september is. Dus uh, we hebben nog eventjes om uh, um, uh, een keuze te maken. Uh, um, voorspel jij nog, uh, of, wat zijn jouw verwachtingen van, van wat er nog uh, voor de deur staat? Wat er nog te komen? Richting de uitslag? Yeah? Of, uh, yeah. Ja, ik vermoed uh, toch dat, dat Roemer en de SP dus die dalende trend een beetje aanhouden. Je ziet hem nu uh, eigenlijk zichtbaar onzeker zijn in debatten. Hij heeft zichzelf ook wel een enorme druk opgelegd. Om, ja, hij is toch min of meer ook tot premierskandidaten gebombardeerd. En ik denk dat dat nog net even een stapje te ver was. Misschien had hij er zelfs verstandiger aan gedaan om in een eerder proces uh, te zeggen... Uh, ik blijf in de Kamer, ik blijf deze fractie aanvoeren, wat er ook gebeurt. Dan had hij die druk niet hoeven dragen van kan deze basisschoolleraar uit meer kan die wel minister-president zijn. En uh, het gaat, de onzekerheid ver, vergt hem nu wel. En uh, uh, als dan inhoudelijk, wat dus ook nog wel een rol speelt volgens mij, hij dan aangevallen wordt en er even niet uitkomt. of iemand anders zegt iets wat hem helemaal overbluft, ja, dan. Uh, ik, Ik ga het zo vrezen het dat we een paar oh, keer gaat gaan Oh jeetje. Nou ja, we gaan het zien. Um, um, uh, we gaan nu eerst uh, naar muziek. Um, en uh, de band Wens is hier uit Groningen. Um, ze gaan een klein voorproefje geven van hun uh, um, uh, nog uit te komen CD. En dat is de single die in oktober uitkomt. Sentimental Flaw. We gaan jullie luisteren. Kom op. Feels like I'm standing on the edge of my toes I believe what no one else knows Can't hear the sound of my feet Can't hear you talking sweet, sweet, sweet well, It is just rumor, it's just guessing It's a sentimental flaw It's a sin Joke, it is the truth, and it's a drug. Ah, ah, ah, ah. Feels like I'm standing on the edge of my toes. I am there where no one else goes. Move my lips when I'm trying to speak. They say I'm stuck somewhere deep, deep, deep. Well, it is just rumor, it's just guessing, it's a sentimental flaw, it's a sick a joke. It is the truth, and it. Vens, Twee mannen en één vrouw. Helemaal uit Groningen. Als je meer over hen wil weten, kijk dan even op hun website. vens.nu V-E-N-C-E. -E. Zo schrijf je Vens. Dit is Tot 7 uur Pavlov. In Pavlov praten we met Sanne de Wit, psycholoog verbonden aan de Universiteit Leiden. Met Ingrid Weel en met um, uh, Willem van der Does. Uh, ook klinisch psycholoog, maar dan uh, bij... Nee, uh... andersom. Andersom. Ja. U bent van de Universiteit van Leiden... en ja. uh, Sanne de Wit uh, verbonden aan uh, de Universiteit van Amsterdam. Precies, zo moet het zijn. Um, ja, We gaan het nu hebben over het handelen op de automatische piloot. Want um, dat doen we eigenlijk uh, dagelijks. Uh, als vanzelf rijden we bijvoorbeeld dezelfde route naar huis... zonder dat we ons eigenlijk bewust zijn uh, van de route... en van wat we hebben gezien onderweg... Maar niet in elke situatie is die automatische piloot handig. Sanne de Wit is een van de onderzoekers die dat heeft onderzocht. En daarover uh, is deze week gepubliceerd in het gerenommeerde Journal of Neuroscience. Um, Omschrijven eens wat we onder de automatische piloot verstaan. Uh, nou dat heb je eigenlijk al heel goed uh, uitgelegd um, inderdaad uh, als je heel vaak een bepaalde route neemt zoals ik wanneer ik naar uh, werk heb bijvoorbeeld dan uh, kan je eigenlijk uh, zonder uh, veel na te denken en heel erg efficiënt uh, uh, rechtstreeks naar werk rijden uh, uh, van versnelling veranderen op een rood stoplicht uh, reageren bellen ondertussen bellen ondertussen <lacht> nou dat lijkt me niet zo'n <lacht> heel goed idee dat wil ik niet uh, <lacht> adviseren um, van de andere kant is het uh, soms ook heel belangrijk dat je terug kan schakelen naar meer bewuste doelgerichte controle. Dus bijvoorbeeld als er een, uh, opeens een wegomleiding is, moet je nu misschien uh, linksaf in plaats van rechtsaf. Dus dan moet je wel dat aangeleerde gedrag weer aan de nieuwe situatie aanpassen. En uh, daar hebben we eigenlijk uh, onderzoek naar gedaan. Maar die, die automatische piloot heeft iedereen die? Ja, die zit in, zit in iedereen. Uh, ja, ja. Um, en, uh, dat, maar dat verschilt misschien een beetje. De een is misschien meer geneigd om op de automatische piloot te gaan... terwijl de ander altijd heel erg bewust handelt. En eigenlijk over die verschillen tussen individuen ging dit onderzoek ook. Um, want um, hoe, hoe hebben jullie dat onderzocht? Um, uh, we hebben dat uh, onderzocht uh, in uh, uh, gezonde jonge proefpersonen. En eigenlijk, uh, het Wie door... zijn dat? Een gezonde jonge proefpersonen? <laughs> Ja, <laughs> relatief gezond. Oké. <Okay. laughs> ja. Waarom is dat van belang? <coughs> Uh, omdat dit in eerste instantie uh, eigenlijk een eerste stap is in dit onderzoek. om Eerst om te kijken hoe het uh, zeg maar in gezonde uh, proefpersonen ga, uh, gaat. En in, uh, de tweede stap zal zijn om dat ook te gaan onderzoeken... juist in mensen die uh, ongewenst uh, gedrag hebben. Um, uh, zoals bijvoorbeeld in uh, dwangstoornissen of verslaving. Maar dit is eigenlijk de eerste stap om in kaart te brengen hoe dat nou werkt in het brein. Als alles redelijk uh, nog uh, in balans is. Um, en uh, ja, dat hebben we dus gedaan uh, door uh, uh, ze uh, in een MRI-scanner uh, te leggen. En uh, daarmee kan je hele mooie plaatjes maken uh, van het brein. Um, en in onze studie hebben we ons niet alleen uh, gericht uh, uh, op de hersengebieden zelf... maar juist ook op de verbindingen uh, daartussen. Dus om even terug te grijpen op de politiek... Uh, uh, net zoals dat uh, Nederland uh, geen geïsoleerd eilandje kan zijn binnen Europa... Uh, moeten die hersengebieden ook samenwerken om tot uh, adequate actie te komen. Dus, uh, en daar zijn die verbindingen uh, cruciaal voor. Dus, over welke hersengebieden heb je het dan? Um, ja, dat zijn uh, specifieke hersengebieden. Um, dus uh, waar wij naar gekeken hebben eigenlijk uh, zijn verbindingen tussen de cortex, of de hersenschors, dus aan de buitenkant van het brein, ja. en uh, structuren die meer dieper in het brein uh, liggen. Um, en die zijn niet bij iedereen even stevig, die verbindingen? Ja, dat klopt. Die verbindingen zijn niet bij iedereen even stevig. Uh, en uh, hoe stevig of sterk ze zijn voorspelt eigenlijk hoe automatisch of doelgericht ze zich, vervolgens, uh, ze zich vervolgens gedragen in een computertaakje. Waar we ook alle proefpersonen op getest hebben. Als ze dus heel goed zijn, dan zijn ze doelgerichter bezig? Mm -hmm. En dan ja. ga je minder op de automatische piloot. Ja, dat klopt. Want binnen dat taakje passen we ook de spelregels op een gegeven moment aan. En dan zijn er handelingen die eerst beloond werden, die ja. nu opeens gestraft worden. En we kijken dus of proefpersonen zich daar snel aan kunnen aanpassen. En dat blijkt af te hangen van, uh, eigenlijk van een soort van uh, balans, of misschien wel competitie, tussen twee uh, uh, uh, netwerken in het ja. brein. En het zal niet alle luisteraars iets zeggen... maar het gaat hier om uh, de ventromediale prefrontale cortex. Oh ja. Die werkt samen met de caudatus. Kouda <lacht> nou, dat zou goede scrabble worden, hè? <lacht> uh, het is wel heel interessant als je een beetje afweet, bijvoorbeeld van um, uh, de, de, de neurowetenschappen van verslaving. Bijvoorbeeld. Want dat zijn gebieden die daarin ook aangedaan zijn. Want dat, dat zijn, die verslavingen dat doe je eigenlijk ook op de automatische piloot. Als je rookt of als je drugs gebruikt of als je te veel eet... Ja, uh, ja dat, en een roker is een heel goed uh, voorbeeld. Als je aan een roker vraagt: waarom steek je nou die sigaret op? Dat verschilt van moment tot moment. Dus soms is dat omdat ze echt zin hebben in een sigaretje. Dus het is het heel doelgericht. Maar heel veel sigaretten worden ook op de automatische piloot uh, gerookt. Tijdens een gesprek of zo. Hm. Zonder erbij stil te staan. Ja. Maar dan is het interessant om te kijken of die verbindingen een vast gegeven zijn. Of mm -hmm. dat je die uh, kan beïnvloeden, toch? Ja, inderdaad. Ja. Um, en uh, uh, ik ben ervan overtuigd dat het mogelijk moet zijn... om, om uh, de sterkte van die hersenverbindingen aan te passen. Want we, we weten dat dit sowieso in het brein gebeurt. Oude verbindingen worden afgebroken, er worden nieuwe verbindingen, verbindingen gemaakt. En uh, dat is mede afhankelijk ook van ervaringen uh, die we opdoen. Um, hoe dat nu precies, precies zit bij uh, verslaving hm. bijvoorbeeld... dat is echt iets wat we uh, nader moeten gaan onderzoeken. En of het ook met deze banen specifiek te maken heeft. Nou, zeg ja. je, de, de, hoe, hoe die verbindingen gemaakt zijn, dat is mede afhankelijk van ervaringen. Hm. Betekent dat dat iemand die altijd in dezelfde situatie zit... dat die eigenlijk niet zulke goede verbindingen heeft... Uh... en iemand die voortdurend reist en dan elke keer nieuwe situaties komt... dat daar de verbindingen sterker zijn? Oh, uh, nee, ja, die stappen wil ik niet maken. Dus uh, je zegt, van als je vaker automatisch handelt... wordt dat brein dan ook steeds automatischer en, mm -hmm. en omgekeerd. Uh, dat is een hele interessante vraag... maar ik, uh, ja, ik zou er niet over durven te speculeren op dit moment. Um... Maar uh, ik denk wel degelijk dat het belangrijk is... om je, je brein uh, nieuwe uitdagingen voor te schotelen. Dat is uh, hersengymnastiek, noemen ze dat. <laughs> <Ja>. <laughs> maar die, nog even over die automatische piloot. Hè. Kan je hem mm -hmm. ook uitzetten? Dus als je uh, of, of gaat het gewoon allemaal als vanzelf in je hoofd? Want je, je gaf net als voorbeeld, als er een wegomleiding is... dan uh, moet je meteen uh, inschakelen. Maar dan, dan wordt er eigenlijk een situatie gecreëerd... waarin je moet handelen. Maar kan je ook... Uh, die automatische piloot van de automaat afhalen... en heel bewust uh, rijden, dat je elke kruising, elk stoplicht uh, ziet? Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Eén uh, factor die daarbij belangrijk is, denk ik, is de tijd nemen. Die automatische piloot die handelt eigenlijk heel erg snel... Dus uh, uh, als je echt de bewuste controle terug wil krijgen, dan moet je de tijd nemen. Dan moet je vooral niet te snel uh, mindfulness. Mindfulness. Nou, dat is inderdaad uh, een, een uh, methode in de klinische praktijk om stil te staan bij automatische gedragspatronen. En eigenlijk door je er weer bewust van te worden, uh, de controle terug te krijgen. Er zijn heel wat mensen die daar nu uh, zich in laten trainen. Hè? Om, om de dingen heel bewust. aandachtig te doen. Mm -hmm, aandachtig ja. leven, zeg maar. Ja, Ja. En uh, dat lijkt me een hele goede zaak. <laughs> ja, het wordt toegepast. Uh, sowieso, deze, deze uh, techniek wordt al veel toegepast bij uh, depressie en stress en pijn. Maar het is nu echt ook in opkomst dat het uh, gebruikt wordt uh, in het, om, om, om verslaving of dwangstoornissen uh, t, uh, te uh, bestrijden. Maar bedoel je, deze methode, dat die mindfulness-methode gebruikt wordt bij de bestrijding van pijn? Uh, ja, ja. Hoe werkt dat? Um, oh God, ik ben geen uh, niet een mindfulness uh, expert, maar ik denk dat het te maken heeft met. Um uh, bepaalde aspecten van pijn, daar kun je geen controle over krijgen. Die zijn er gewoon. Maar er zijn allerlei uh, uh, secundaire reacties daarop. Zoals je schrap zetten bijvoorbeeld. Uh, waardoor je vervolgens weer nekklachten krijgt. En nog allerlei andere fysieke uh, problemen. Dus die cascade dan van uh, lichamelijke klachten. Daar kun je, die kun je wel uh, tijdig uh, stopzetten misschien. Met behulp van mindfulness. En de negatieve gedachten die, die het uitlokt. Ja, de stress. Ja, dus de, de, en... Sprekt je ja. een kenner? Ja. Een beoefenaar van mindfulness of niet? Sorry? Bent u ook beoefenaar van mindfulness? Ik, ik heb wel eens een workshop gevolgd, ja. Oh, ja. En uh, ken de literatuur wel. Dus, um, um, het is inderdaad een methode om te proberen de associaties bewust te worden en ook minder door te laten leiden. Ja, want u noemde uh, net ja. een de negatieve... <clears throat> Ja. Die moet je uitschakelen. Nee, die moet je niet uitschakelen. Je moet je van bewust zijn en dan niet je, jezelf nog uh, beroerder maken... door jezelf ook nog de schuld te geven dat je die negatieve gedachten hebt. Je moet, je moet een accepterende houding erop uh, uh, uh, aannemen. Ik, ik vergelijk het altijd met... Uh, kijk, stel, je hebt, negatieve gedachten is iets wat je niet wil hebben... Pijn wil je ook niet hebben en angst ook niet. Dus dat zijn allemaal dingen die je probeert weg te drukken. Maar dat is erg moeilijk. Dat is hetzelfde als wanneer je met één bal, een, uh, met één hand een bal onder water wil houden. Die, die wil omhoog. En als je. Het lukt wel, maar als je even niet oplet, dan schiet hij zo weer in je gezicht. Ja. En wat je met mindfulness leert, is eigenlijk die, gewoon lo, die bal los op het water laten drijven. En, dus, en dan merken dat hij op een gegeven moment wel door de stroom wordt uh, weggeleid. Het is ja, ja. een manier op het ja. accepteren. En jezelf, jezelf niet nog meer verwijten maken. Maar je concentreren dan, ja. op de positieve dingen eigenlijk. Je moet accepteren dat het negatieve is. Nee, als er, er is, positieve maar... dingen komen, dan, dan, dan, dan komt dat. Maar je moet niks in, uh, in mindfulness. Ja. Je mag van alles. Ja. Uh, Ingrid, wat, dus. uh, um, die, uh, uh, merk jij dat jij weleens handelt op een automatische piloot? Ongetwijfeld. En, uh, ik vrees bijna dat ik het uh, ook te druk heb om dat door te hebben en te beseffen. Oh, oh, als journalist uh, is dat toch lastig? Je moet dan juist niet op de automatische piloot. Nou, ja, ik weet niet of het een eigenschap is van alle journalisten, maar die van mij is bij alles wat ik hoor komen wel automatisch vragen op. Maar heel veel vragen. En daar ga ik dan bewust uit kiezen wel welke okay. ik stel en niet. En zo probeer ik toch mijn vakken te uh, Je zo kan niet zonder handen. automatische piloot. Je, je, dat, je, dat voor het voorbeeld van het autorijden, dat is omdat je dan. Uh, je, je, het autorijden gaat op de automatische piloot... maar je bent wel degelijk met iets bezig. In je, uh -huh. Daarom gebeurt het. Ja. Het gebeurt niet als je voor het eerst de uh, auto rijdt of zo. Dan ben je zo bezig met, uh, <laughs> met wat je aan het doen bent. Dat, uh, ja. Ja. Ja. ja. Maar uh, staan mensen ook wel eens uh, met een automatische piloot... in het uh, stemhokje eigenlijk, Willem van der Does? <laughs> uh, ja, dat denk ik wel, ja. Vroeger ja, meer dan ja. nu. Of? Vroeger meer dan nu, ja. maar uh, ja. ja. Dan hoorde het ja. bij de, bij de zeil waar je in zat, eigenlijk. Ja. Hè? Dus dan ja. was de keuze eigenlijk al voor je gemaakt. Eh, ja. eh, Sanne, nou even terug naar je onderzoek. He, de, iedereen vraagt zich altijd: wat kunnen we er dan mee? Hè? Nou ja, jij zei volgens mij: eh, kun je ze echt wel beïnvloeden, die verbanden, tussen die, die, die, die verbindingen tussen de hersenen? Uh -huh. Dat je bijvoorbeeld van een verslaving afkomt. Zijn er nog meer eh, terreinen waarop dat heel nuttig is? Dat we weten: oh, maar zo zit dat in onze hersenen. Um, ja, het is natuurlijk, het is voortschrijdend uh, inzicht. En uh, ook al uh, leidt dit inzicht in de hersenverbindingen niet direct tot een uh, therapie. Ik denk dat het uh, op de langere termijn heel belangrijk is. En in mijn eigen onderzoek richt ik mij uh, ook heel erg... Uh, uh, op een moment op verslaving, inderdaad, maar ook ja. uh, dwangstoornissen. En bepaalde gevallen van obesitas. Ik denk dat de automatische piloot daar een heel erg uh, belangrijke rol speelt. En de keerzijde, da daar denk ik dat in, in die groepen, denk ik dat soms. Uh, hele sterke, uh, ongewenste gewoontes eigenlijk. Uh, uh, dat daar sprake van is. Maar uh, aan de andere kant heb je ook weer een, uh, uh, een groep patiënten. met uh, Parkinson ziekte. die misschien juist weer het omgekeerde verkeerde beeld uh, laten zien. Legt dat eens aan? Um, in Parkinson's patiënten uh, wordt steeds meer gedacht... dat daar juist een uh, verstoring is van de automatische piloot. En dat maakt uh, uh, zelfs de meest simpele alledaagse handelingen... dat die heel veel moeite uh, en aandacht uh, kosten. Ja. Dus uh, ja, een verstoorde automatische piloot... Uh, kan ook weer uh, heel veel problemen geven. En, en wat bedoelde je met dwangstoornissen? Uh, nou, dan kun je, uh, kun je denken bijvoorbeeld aan mensen uh, met smetvrees die uh, herhaaldelijk hun handen wassen. Zo erg zelfs dat het uh, op een gegeven moment tot uh, wonden uh, leidt en dat ze eigenlijk nauwelijks het huis meer uitkomen omdat ze zo erg uh, vastzitten aan, de, aan die dwanghandeling. Uh, of het kan iemand zijn die telkens moet uh, uh, controleren of de deur wel echt op slot is. Het zijn soms handelingen die we allemaal op een alledaagse uh, uh, manier uitvoeren. Maar bij die mensen is het echt uit de hand gelopen. Want of eigenlijk doe je de deur eigenlijk ook op slot uh, op de automatische piloot, hè? Ja, ja precies. Dat denk ik denk je eigenlijk ook helemaal niet bijna. Misschien herken ik mm -hmm. dat wel, dat ik toch even naar de auto terugloop. Ja. <laughs> om te checken of, of ik het wel heb gedaan. Want ik kan me helemaal niet herinneren dat ik de sleutel heb omgedraaid. Ja. En vooral misschien als je voor langere tijd weggaat, je gaat op vakantie. dan wil je echt voor de zekerheid nog een keertje dubbel checken. dat je die deur op slot hebt gedaan. En die, die dwangpatiënt die leeft eigenlijk in een voortdurende onzekerheid. En, en angst dat er misschien iets vreselijks gaat gebeuren. Dus die, die blijft maar teruggaan om te checken. Um, en ik denk dat dat. Uh, we hebben daar eerder onderzoek naar gedaan. Um, en we laten inderdaad zien uh, dat uh, in die groep, wanneer zij een nieuwe taak aanleren, dat ze al veel sneller uh, automatisch daarin zijn dan uh, gezonde uh, proefpersonen. Oh ja? Ja. Dus uh, hoe dat uh, eh, tegelijkertijd, uh, uh, ander onderzoek heeft ook laten zien dat er wel degelijk uh, verstoord functioneren is van de hersengebieden die wij in ons onderzoek ook uh, aantonen als belangrijk voor de automatische piloot. Dus ik denk dat daar wel degelijk een verband uh, tussen is. En nog even heel kort, je noemde ook al obesitas, hè? Mm -hmm. Is dat ook een dwangstoornis? eigenlijk? Nee, je... nee, helemaal niet. En ik moet heel voorzichtig zijn om met daar uitspraken over te doen. Want dat, uh, obesitas kan zoveel verschillende oorzaken hebben. En vaak ook juist meer op het niveau van uh, spijsvertering, et cetera. Maar goed, als je kijkt naar de toename in overgewicht en obesitas in onze maatschappij. Bijna de helft van volwassen Nederlanders heeft nu overgewicht. Dat heeft volgens mij toch wel te maken met uh, verkeerde gewoontes die wij aanleren. In een omgeving waar we voortdurend geprikkeld worden met calorierijk uh, uh, en beschikbaar voedsel. En dat doen we op de automatische piloot. We, we, ja. We, oh ja, we nemen even wat zonder hem na te denken. Is het echt nodig? Ja, precies. Ja. Of ja. heb ik honger? En, maar... ik, ik denk wel dat um, misschien wel belangrijk is om te benadrukken... dat mensen die veel dwangklachten hebben of uh, erg uh, obees of, of erg depressief... Die zou ik niet aanbevelen om, om mindfulness te doen. Mindfulness kan wel een rol hebben in die behandeling... als de ergste klachten voorbij zijn. Dan oh. uh, als, de, als de eerste gedragstherapie. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, ja. dit was Pavlov. Hartelijk dank Ingrid Wil van Trouw. Willem van de Doezen van de Universiteit Leiden. En Sanne de Wit van de Universiteit van Amsterdam. Uh, Wilt u reageren, luisteraars, stuur dan ons mailtje. Pavlofradio.nl Straks gaat langs de lijnen weer. Volgende week zijn we er niet. Dan is er hier iets anders. Maar over twee weken is Pavlov er weer. Graag tot dan. NTR. Informatie, educatie en cultuur. Certificeren? Dan moet u voldoen aan de norm. Bij DMV Business Assurance kijken we naar wat goed gaat... en zelfs nog beter kan.